Jürgen Boekraat met het NOS Journaal. Ruim twee derde van de werkgevers wil kunnen controleren of medewerkers zijn gevaccineerd tegen corona. Blijkt uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN. De ruime meerderheid van de 600 ondervraagde werkgevers maakt zich zorgen over de veiligheid van medewerkers nu steeds meer mensen naar kantoor of werkplek terugkeren. De werkgevers roepen de politiek op om haast te maken met een wet waarmee ze de mogelijkheid krijgen hun werknemers om een test of vaccinatiebewijs te vragen. De uitvaartplannen voor de Britse koningin Elizabeth zijn uitgelekt naar de website Politico. Onder de codenaam Operation London Bridge zijn de kleinste details uitgewerkt voor de tien dagen tussen het overlijden van de vorstin en haar bijzetting in de huiskapel van Windsor Castle. Alles begint met een telefoontje van de persoonlijk secretaris van de koningin aan de premier. Om zes uur s'avonds, op de dag van het overlijden, zal de nieuwe koning, Charles, het volk toespreken. Elizabeth is 95 jaar en volgens Politico in uitstekende gezondheid. De Amerikaanse president Biden wil geheime documenten over de aanslagen van 11 september 2001 openbaar maken... Het gaat om stukken die te maken hebben met het onderzoek van de FBI naar de terreuraanslagen. Mogelijk gaan ze over de rol van Saoedi-Arabië. Nabestaanden vermoeden dat dat land terreurgroep Al-Qaeda heeft geholpen. President Biden wil met het openbaar maken van de documenten zijn verkiezingsbelofte nakomen... om transparanter te zijn over de aanslagen van 20 jaar geleden. Bijna 3000 mensen kwamen toen om het leven. Cuba wil kinderen vanaf twee jaar gaan vaccineren tegen corona... Het is het eerste land in de wereld dat dat van plan is. De kinderen krijgen Cubaanse vaccins. De eerste prikken zijn voor de wat oudere kinderen vanaf 12 jaar. Later komen ook jongere kinderen aan de beurt. Het weer. Op veel plaatsen in het land bewolkt. Maar in de loop van de ochtend steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden. Ook morgen zonnig en met ruim 21 tot 25 graden iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 songs of freedom, cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs.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 of ja, we zijn er weer. Het was Bob Marley. Het <laughs> is redemption song. Ja, yeah, de redemption song. Mooi nummer. Zeker weten. En voor de... voor de reclame en het nieuws hadden we natuurlijk Wolf met, um, hoe heette dat nummer ook alweer? No More Rain. No More Rain. En het mooie is eigenlijk, het is eigenlijk uh, Blauwe Nacht. En uh, dat, uh, dat was een grote hit van uh, Suzanne en Freek. En ja. daarvoor draait dus het nummer van Suzanne en Freek. Maar dat Blauwe Nacht dat heeft hij dus in het Engels gedaan. En uh, ik, ik moet zeggen, ik vind hem veel beter toch dan dat nummer zelf. Maar ik heb, ja. voor, ik heb geen idee hoe hij het daarna gedaan heeft in de charts. Maar uh, nou, ja, maakt niet uit voor de rest. Maar uh, we, ja, we gaan nu beginnen aan uh, een kijkje in het verleden, en, uh, maar het lukt mij niet om hem over te krijgen, want uh, moet ik nu hier... Uh... Nee. Nee, hè? dat is nee, het niet, hè? Moet je niet hebben. Nee, wat jammer, hè? Dat, ja. uh, wat, oh, nou nu is je helemaal weg. <laughs> maar een kijkje in het verleden, want het is nu je vannacht 4 september 2021, maar er is natuurlijk zoveel meer gebeurd in, uh, in het verleden, dus daar gaan we het even over hebben. ja. Dus in 1781 wordt Los Angeles gesticht. Dus het is ook wel een feestdag bij, hè? 240 ja. jaar geleden, zeg ik het goed? Ja, en heel, heel, ja, ik vind het heel apart altijd Los Angeles. Los Angeles is echt op een, een naad in de, in de grond uh, gemaakt. Dus heel aardbevinggevoelig. Ja. En het staat nog steeds... Ja. En dat vind ik gewoon ook wel heel erg knap. Nou, je hebt ook van die, uh, van die rampenfilms, dat, ze dan, dat die, dan die crack helemaal open gaat. en dat ja, het ja, helemaal ja, ja. losgaat en een nieuw eiland wordt of zo, hè? Ja. Dus, uh, het zo. Het was bij mij in de planning om er vorig jaar heen te gaan. Maar uh, ja, de hele COVID en zo, helaas. Het is een stad die 240 jaar oud Dus eigenlijk over 10 jaar verwacht ik echt een enorm feest daar. Nee, in 2031, ja. want dan is het uh, 250 jaar. Dat ja. <coughs> had nog meer, uh, de officiële opening. Van de Erasmusbrug in Rotterdam. Ik ben er al een aantal keer overheen gereden. Maar ik, uh, ik wist helemaal niet dat die brug zo jong was. Ja, hij is wel, ziet er wel heel modern yeah. uit en alles. Maar ja, hij is wel 25 jaar oud. Dus dat zou toch eigenlijk vandaag ook wel een beetje gevierd moeten, moeten worden. worden. Ja. Want uh, het is precies 25 jaar geleden. Dus, en het mooie is ook, van als je er onderdoor rijdt en je kijkt dan omhoog terwijl je rijdt. Dat is een heel bijzonder gezicht. Ik heb er ook toen foto's van gemaakt ooit. Ja, ik ben altijd bij Rotterdam in de stress. Dus, uh, ja, ja, maar ik nee, heb ik, geen tijd om naar boven ik zat te achterin. kijken. <laughs> ik, ik vind het vreselijk een dorp om doorheen te rijden. Echt. Ja, ja, zeker. Zeg niet dat het een dorp is. Hè? <laughs> in 1948, dat is dus uh, ook al een tijdje geleden... toen was de troonsoverdracht van Wilhelmina naar Juliana. Dus dat was echt drie jaar na, ja, ja. na de oorlog... Uh, met de, hoe noemen we het? De Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus uh, ja, dat uh, was toch wel bijzonder. En nu zitten we alweer twee generaties verder. Ja. Dus uh, wat hebben we nog meer? Ik, uh, ja, ik heb nog wel veel meer hoor. Dus, uh, de AEX-index uh, echt uh, die bereikte het hoogste punt ooit. 1546 uh, gulden en drie cent in 2000. Dat was 701,56 euro maar ik heb net even zitten kijken. We zijn er ruim overheen. Het is ja. nu inmiddels 789,55. Dus uh, als je er ook kijkt hoe die uh, gegaan is. Er is inderdaad een dieptepuntje geweest. Dus toen Net in, uh, in maart met dus corona. En maar het gaat uh, eigenlijk heel snel alweer omhoog. Ja, he? het is echt niet normaal. En die dip, die was eigenlijk toen... Uh, uh, die, uh, toen het dipje was, was hetzelfde als in 2017 zo'n beetje. Ietsje ah. minder. Maar nu is die gewoon uh, echt... Bo boven het hoogtepunt van ja, Toen uh, was het 450 of zo, was dat? Of, uh, ja, 4, ja 431, dat 98. En nu is het is dus dan 789, 80, 55. Ja. Dus het is gewoon 330 meer, gewoon zo'n beetje. Ja. Dus echt, uh, nou ja, we gaan, uh, als je belegt op een aandelen... of een beleggingsfonds, dan ga je als een tierenlier. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Maar ja, ja als er één vindt, moet een ander verliezen. Hè? Dat is het, uh, jammer. Ja. In 1609 wordt uh, het eiland Manhattan wordt ontdekt. En uh, het grappige is, degene die het ontdekt, dat is Henry Hudson. En uh, nou ja, die naam herken je wel, hè? Ja, ja, ja Hudson Bay. Ja, het is, ah. uh, ja, ja, het is ook, hij heeft wel een hele mooie tekening, staat ook bij zijn naam. Met zo'n grote kraag. Ja, mooi, hè? En uh, die Hudson Bay, dat was toen toch ook dat op een gegeven moment... een vliegtuig daarop geland ja. had. Dat was toen ook wel een bijzonder ja. verhaal. Ja. ja. Dus... En, en dan heb ik dan nog als laatste in 1882 Thomas Edison... die schakelt werelds eerste elektriciteitsvoorziening nee. in. Dus waarschijnlijk uh, een van de eerste aggregaten, zeg maar. Ja. Waarmee hij 59 klanten rond zijn Pearl Street Station in Lower Manhattan... van 110 volt gelijkspanning voorziet. Mooi, hè? Dus, uh, ja, en Pearl Street is dus inderdaad dat stukje uh, tussen al die wolkenkrabbers in, hè? Ja, ja. Dus het is, uh, het is die street die, die, die loopt in de noordoostelijke richting... van de Battery naar de Brooklyn Bridge. Dus dat is echt een van de oudste straten van New York. Ja. Dus, uh, maar ja, het blijft uh, toch uh, de, de nieuwe wereld. Hè? Ze zullen er nooit bij horen. Wat een man ook, hè? Die Edis uh, die van... Wat een... Ja, zeker. Zeker. En het leuke is ook, dat is ook nog een, uh, iets later nog... dat is toch ook nog wel leuk... George Earsman. dat is de opbreng, uh, oprichter van het bedrijf... Isman Kodak. Krak. En hij is de uitvinding van de fotorol. Ja. Hij kreeg dus een octrooi voor Kodak. En uh, dat was voor het eerste keer dat er een filmrolletje gebruikt wordt. In het begin moest je nog de camera met het filmrolletje al uh, wegbrengen. Maar na de hand toen, uh, kon, uh, kon je het rolletje gelukkig zelf eruit halen. En dan ja. uh, kon je gewoon een nieuw rolletje erin en dan kon je door. Want, uh, die, die kan je, dit, dit is al heel oudbollig. Als je kijkt wat de foto's er tegenwoordig gemaakt worden... Ja, maar met zo'n zo telefoontje ook. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Nou, zeker. Dat, dat, dat je dat nog een keer zou gaan doen. Ja, zeker minute. weten, zeker weten. Goed, uh, dan, dat was het zullen, laatste. Zullen we nog een plaatje doen? Ja, uh, uh, Doe amigo maar. de Roberto. Carlos para mi hermano Baco. Ja. Doe maar, maar Baco. Het. En todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto de horas inciertas. Voor de rest, ik weet niet. Maar así sentir dat eres het niet kan. Ik het niet kan. Ik te dat dat ik het niet amigo, no Ik ik Er is je een jaar hoera hoera, dat kun je wel zien. Dat ben jij, dat vinden we alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen we blij. It's my birthday, it's my birthday, I must spend my money. It's my birthday, it's my birthday I'ma spend my money It's my birthday, it's my birthday I'ma live my fantasy It's my birthday, it's my birthday I'ma live my fantasy I'ma turn up, we can turn up We can take it high yeah. Ja, alle drie gedaan. Ja, ik hoor het. <laughs> ja. Ik denk dat Wilco nu met mijn tenen zit, maar dat maakt niet uit. Ik wil, uh... ik ja, dan had hij maar op de fiets moeten komen, hoor. Ja, toch. Hij nou, had natuurlijk gewoon naar Ikea kunnen gaan met de auto. En vanaf daar even de ja. trein pakken. Maar ja, dan is het wel, uh, uh, wel een gedoe allemaal, uh, weet je wel. Het maar doen. het is wel uh, apart om toch vandaag uh, hier te zijn. Dus ik denk dat volgend jaar dat hij misschien toch komt. Ja, want, ja, uh, ja. Dit, dit is te leuk. En we hebben ooit ook een uitzending gehad in H-hotel. Uh, in toen was er ook iets speciaals op het circuit. En toen zaten we daar helemaal bovenin. En kon je gewoon, uh, het was toch een beetje donker. En dan kon je toch op het circuit kijken. Want al die lampjes en zo, was was erg ja, dat leuk. Dat is ook leuk, ja. Zeker weten, zeker weten. Ja, maar dus dat, uh, dat, dat, dat ZFM, dat uh, dit jaar niet gedaan heeft. <laughs> ja, maar denk je dat er tof. geld mee gemoeid is? En H-hotel laat je afhuren. Ja, ja nee, <laughs> we kunnen het nu pas vast doen voor volgend jaar gewoon. Ja, toch? Gelijk ja, daar hebben wij geen geld voor. Nou, het zijn allemaal vrijwilligers. Goed, wie zijn er vandaag allemaal jarig? Ik, uh, ik heb wel wat opgeschreven. En het grappige is dus, uh, dat Dr. Pol vandaag jarig is. Wel bekend ah, van ja, de Amerikaanse ja. serie. Hij is van Nederlandse komaf. Hij komt uit Friesland. Maar de uh, Incredible Dr. Paul, En, hij, en die zoon die vind ik dan altijd zo. Dat ik denk: oh, dat is. is die, een mag, beetje Een beetje bollige jongen. Ja, dat mag je wel zeggen. Oké. Okay. En hij, uh, ja, zo'n Charles is dat, hè? Ja. En hij werkt op dagelijke basis, maar het is echt een beetje een verwend jongetje eigenlijk. Ja. Maar uh, nou ja, hij schijnt dus steeds meer te zeggen te hebben. En uh, ja, je ziet gewoon wat hij allemaal uitsvreden daar. En dat is uh, wel interessant allemaal. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Nou, wie vandaag ook jarig is, is uh, Beyoncé. En zij is geboren in 1981. 80. Dus oh, ze okay. is veertig uh, geworden alweer. Zo. Dat is cool. Toch wel een hele leeftijd. Ja. Maar uh, ja, ze is wel uh, in good shape. En uh, ja, ik vind het een leuke meid. Dus we kunnen misschien zo wel ja. kijken of we een plaatje van haar kunnen gaan draaien. Ik heb je ook nog in, uh, van 1951 is uh, Martin Chambers jaar. En hij is de drummer van de Pretenders. Oké. Okay. Ik weet nog goed je wat. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja nou. oké. Okay. Maar ik denk altijd weer aan het liedje van Yes, I'm the Great Pretender, maar dat is weer. Het is nee, dus weer een ander nummer. Ja. Ja. <laughs> dus, maar ik heb er niet zo onwijs wel. Ik heb hier wel Leonie Meijer, Nederlandse singer-songwriter. En die heeft volgens mij is ook ooit door, uh, door zo'n. Uh, <coughs> the Voice van Holland is daar toen op een gegeven moment uh, bekend geworden. Mm, nooit van ze, gehoord. Nee? Nee. nee ze, nou, het, het, het is wel leuk hoor. En dus, ze heeft toch wel een aantal singles uh, uitgebracht. Haar laatste single in 2019, anyway, maar. Die is gewoon, hè, het wordt niet eens gezegd... Dus uh, waar die ooit gestaan heeft. <laughs> ja, precies. En uh, wat, ze heeft wel een wereldwijd orkest gedaan. En dat is een metropoolorkest onder leiding van Diergen Vince Mendoza. En uh, daar heeft zij uh, een single gemaakt uh, in de single top 100. En die is 12 geworden. Dus uh, dat uh, was dan ah. ook wel echt uh, heel prima. Dus, uh, maar ja, ik heb niet zo enorm veel... Uh, Zangers en uh, zangerissen eigenlijk hoor. Ik, ik ga nog heel even kijken naar. Uh, uh, want uh, daar, daar staat nog altijd veel meer bij vandaag in de muziek.nl. Daar heb je dus gewoon echt heel veel mensen die jarig zijn. En wat er gebeurd is in, uh, door de jaren heen op de muziek. Even kijken, want zeggen zij hier. Uh, drummer. Uh, mm. Ion en zes, Eddie vies. Merks. Kijk, heb je die al graag ja, ontdekt? Ja, Eddie, Eddie Merckx van 1968. Ja. Is die zo jong dan? Dan is die pas. Nee, oh, Dit is een andere Eddie Merckx. Nee, dat hij is staat een wieler een uit België. Ik dacht, die fietser. Ja, ja, ja. En 1978, Christian Walsh, een zanger van Zweden. Is dat niet uh, uh, ook een soort van die uh, streammuziek of zo? En, en ja. nou ja, BioC, Haley Joel Osmond, een acteur in Amerika. En James Bay, een zanger uit Engeland. En die zegt me eigenlijk ook niet ook heel niks. veel. Nee. Maar vandaag in de muziek is ook van wat gebeurt er allemaal. Want uh, het leuke is dat uh, uh, het is vandaag precies 60 jaar geleden is dat de zangeres zonder naam een gouden plaat krijgt voor. Een ah, vader lief, drink niet meer. Oh, dat wil, je, dat wil je helemaal gaan zingen. Mag hoor. Dus uh, dat, nou, dat is dan toch ook wel een leuk weetje. Ja. En uh, ook wat, uh, wat er ook voor plaatsen zijn: dat je had de Abba die stond negen weken op één met de best of Abba. Daar waren ze eigenlijk al helemaal gestopt en zo. Maar dat is ook groot nieuws, hè? Nu met die uh, nieuwe Abba-singels. Ja. En, en dat zijn ze gewoon al in de 70 allemaal, hè? Ja. Zo'n beetje. En was, leven ze eigenlijk nog? Ja, allemaal, ze leven hoor. alle vier nog. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus dat was dat uh, een beetje voor je verjaardagen. Het is vandaag nog wel uh, Wereldbaarddag. Dus daar wil ik het zo direct nog wel even over hebben. Wereld na het volgende nummer. Dag? Wereldbaarddag. Baarddag, oké. Okay. Dus, uh, na het volgende nummer zullen we het daar nog wel even het over hebben. <laughs> ik heb. Uh, Sia, met breed me. Oké. Okay. ja met breed Me. We gaan het Zandvoort nieuws doen. Nieuws uit Zandvoort. Nieuws Zandvoort uit Zandvoort nieuws. nieuws. Ja, is ja, dus even... We, we, we, we, we hebben de jingle niet. Nee. Ja, wat is er allemaal nou in Zandvoort? Goh, wat zou het nog zijn dit weekend? Hè? Nou ja, morgen is natuurlijk een Grand Prix. Maar tijdens deze race op zondag... komt Extinction Rebellion in actie. Want ze hebben als motto geen gelul. Nu naar nul fietsen de rebellen vanaf 1 uur... een formule nul race door Zandvoort. Hiermee protesteren ze tegen de uitstoot van broeikasgassen en de schade aan de duinflora en fauna. die het circuit en evenement veroorzaken. En de Formule 0 draait dus om nul uitstoot, maar ook. Uh, nou, dat staat er eigenlijk allemaal al Weet je dat dat onmogelijk is? Elke nu. ademhaling die jij doet, adem je stikstof uit. Ja, daarom. Dus. Ja, het wordt wat uh, pijnlijk. Je bent het uh, natuurvriendelijkst als je geen nazaten hebt. Dat scheelt een enorme, ja. uh, enorm iets. Maar hij zegt wel, Chris Julian is een van de organisatoren... die zal ongetwijfeld zondag ook mee, mee, mee rijden. Hij zegt al, kijk, het recente IPCC-AR6-rapport, weet je wel... Ja. is kraakhelder, de klimaatcrisis is nu... en om kans te houden op een leefbare aarde... moeten we binnen enkele jaren de broeikasgasuitstoot terugbrengen naar nul. En daarom hebben we dit soort fossiele feestjes. Ik vind het wel mooi, geen plek meer in onze maatschappij. Maar ik vind dan wel, van daarnaast moet, uh, ik hoop wel dat zij nooit eens een, uh, iets weggooien... Een, uh, een uh, blikje of zo. Nee. Hè? Want ik, nou ja. uh, ik erger, die naar daar gek aan. Of een fiets die van metaal gemaakt is bij Stata Steel of zo. Oh vindt ja, bijvoorbeeld die, bijvoorbeeld. die vind ik nog beter. Ja, zeker, zeker. Jij had ook nog een bericht, hè? Ik had ook nog een bericht van Leni. En uh, in het promotiefilmpje van de Dutch Grand Prix... zijn twee racende scootmobielsters te zien. Eén van hen is de 72-jarige Leni Haberts. Zij woont haar hele leven al in Zandvoort en is altijd een groot fan geweest van het circuit en de races. Ze is heel positief ingesteld en geniet nu volop van de sfeer in het dorp en rond de Grand Prix. Al die leuke vlaggetjes in de kerkstraat en in de staat, dat de wiekeliers hun etalages in raceweer hebben versierd. Uh, daar geniet ik van. Ik heb trouwens die uh, raceauto bovenop die... Uh, wat is het daar al? Bij de boulevard. Op die rotonde daar? Nee, voor de rotonde. Uh, ja, dat, dat uh, hotel. Hotel, uh, dat heette toen iets uh, Mirage of zo. Kan het? Ja, nee. Dit is een winkeltje op de, op de boulevard. Uh, zo een van die blauwe huisjes, en er staat ook een Formule 1. Wat oh, bovenop. Okay. Is echt van die ronde, die ronde tenten bedoel je? Die, ja. uh, oh, ja. oh, wat grappig, ik heb ik nog niet gezien. Ja, die is ook heel leuk. Daar ga ik nog even naar kijken, hoor. want ja. dat is wel erg leuk allemaal. Ah, ik vind, het ziet er zo geweldig uit. Ja, zeker weten. En klagen kan altijd nog, hè? Zo is dat. Nou, dat doen ze toch wel hoor. <laughs> maar uh, um, er is dus geen belwachtbus deze tijd. Maar het, wat, wat is wel dus zoals de zoals dat DJ Raimundo die mag gaan uh, spelen. Hij is helemaal blij. Hij zegt anderhalf jaar. Nu kan ik eindelijk melden dat ik na anderhalf jaar kan draaien. in de twee mooiste VIP lounges van het circuit. Dus dat is wel heel leuk. Krijgt hij betaald? Nou, een beetje. Misschien nou, ik krijg ik kaarten waarschijnlijk. Ze krijgen allemaal kaarten. Maar ja, het wordt. Uh, overal zijn dus ook alle, alle grenspaaltjes. We hebben een likje verf gehad. En het team van en Zandvoort heeft een extra rondje vuil opgeraapt. Maar de grootste klus is natuurlijk wel na twee jaar eindelijk uitgevoerd: het stationsgebouw. Is onderhanden genomen. Heeft een geweldige schoonmaakmetamorfoos ondergaan. En de bewoners zijn ontzettend blij dat uh, eigenlijk het nu gelukt is dat het allemaal gewoon wat schoner is. Ja. En, uh, maar ik vind het nog steeds zijn Zoveel mensen die uh, die, die al uh, vuil ophalen, ik heb ook dat ik als ik wandelde en ik zie vuil liggen, dat ik het dan. Uh, er staan zoveel prullenbakken. Dus overal uh, gooi ik het wel even in. Ja. Maar uh, het, het houdt niet op. En uh, ik, ik ben ook benieuwd hoe. Uh, de, de Van Spijkstraat eruit heeft gezien uh, gisteravond... Of, of ze vanochtend nog met een veegwagen lang zijn geweest. Ik moet zeggen, het viel me niet op vanochtend dat ik, uh, we, dat ik uh, hier naar de radio toe de ging. De hele dag hebben er ook van die jongeren rondgelopen in een blauw tenue... die uh, met zo'n zo rapertje vuil op, oh ja. ophaalde. Soort, geen Haarlemse muggen, maar Zandvoortse muggen. Zandvoortse muggen. Hè? Ja, hartstikke goed. Heel goed. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik vind het heel erg goed opgeknapt als we dit nou gewoon... Het hele jaar door vast ja. kunnen houden. Maar dat is toch ook altijd zo. Als je verziet hebt, dan ruim je je huis op. Ja. En dat, uh, dat geldt dus ook voor het dorp. Want dat, uh, We staan natuurlijk enorm in de, in de kijker nu. Ja. Dus uh, eigenlijk moet je zorgen dat je vanavond uh, uh, gewoon heel spectaculair uitziet. En dan heb je kans dat je viral gaat. Ja. Uh, Zorg dus dat je bijvoorbeeld. Uh, dat lijkt alsof je een raceauto bent. of uh, ga misschien met uh, bodypainting naakt over straat. maar het valt niet op, weet je wel? Dat soort dingen. Ja. ja, dat is zo. Hè? Ja. Dat soort dingen. Dat, ja, het is, uh, ja. eigenlijk, ik, ik heb ook altijd nog wel een keertje, dat ik denk, wat lijkt er wel leuk uh, om een keer gebodypaint te worden? Want het is niet dat jij het bent, weet je wel. En dan, dan, dan, dan, dan, dan maak je gewoon uh, ja. bijvoorbeeld een, een, een, een, een skelet van je of zo. Of weet je, dat soort dingen. Echt ja. geweldig. Er is een hele mooie op uh, Facebook, ben ik die tegengekomen. En het is een vrouw die is al vlinder ge, uh, gebodypaint. En dan oh, zie je, ja. gaat ze echt zo liggen? en Dan zie je echt. Je ziet de ja, hele vrouw ja. niet meer terugkomen. Ja, dat is toch geweldig. Ja. Uh, dit weekend is ook de EBO huisartsenpost... in de Rotonde bij het Badhuisplein extra geopend. Dus niet alleen voor bezoekers, maar ook voor inwoners. Uh, de, want die, ja, wij kunnen natuurlijk niet even naar Haarlem ah, nee. heen en weer. Hè? Nee. Nee. De post uh, die is geopend vanaf uh, gisteren tot en met zondag... van 12 tot 10 uur. De telefoonnummer is uh, 571-4445. Nou, schrijf nee. even mee. 571-4445. 4445. Daarnaast zijn er nog twee tijdelijke EBA-posten, EHBO-posten ingericht. Eentje is bij het NS-station, oh, dat is lekker dichtbij. En eentje op de Kop van de Zeeweg. En daarnaast zijn er ook nog drie mobiele locaties. En deze posten zijn vrijdag tot en met zondag ook van 7 tot 11 uur s avonds geopend. En uh, ik begrijp ook dat uh, in Haarlem zit ook een heel team om de telefoon van uh, Zandvoort en uh, uh, om, om, om alle klachten aan te horen, om mensen te helpen. Dus er zijn collega's van mij, ik werk dus bij de gemeente Haarlem... opgeroepen om, om daar te zitten en de telefoon te beantwoorden. Als ik ben toen heel de... benieuwd over wat voor klachten er binnenkomen. Ja, nou, ik heb, ik heb wel iets gehoord. En ik weet dus niet, ik heb nog niks gezien. Maar dat het zo was dat er iemand de uh, zandwoord in moest met kinderen die naar school moeten. En die, uh, die hebben de kinderen dan maar uh, aan het begin van de Zand van het slaan eruit moeten zetten. Van ga maar lopen, want uh, we mogen niet verder. Weet je, zoiets heb ik gehoord. Oké, okay, ja. Maar dat soort dingen, ja, er gaat ongetwijfeld wel uh, uh, geleerd worden van alles wat er gebeurd is. Dus uh, ja. ja, ik ben heel erg benieuwd wat... Uh, ja, ik alleen de doorlaat bewijzen, wat een ja, dat is geworden. Ja, ja. Dus. Maar ja, de postauto mocht niet doorrijden. Dus ja, dan krijg je dat weer. Dan je, dus, ligt het allemaal nog in die auto of zo. Ik weet het niet. <laughs> ja. dus. Goed. Eh, ik heb nog wat lounge muziek. Zero Seven met Passing By. Dit was Zero Seven met Passing By. Ja, Passing dus, By. Ja. Ja, het uh, is een relax nummer. Ik uh, heb ook al wel berichten gekregen... van de heren. Dat ze zeggen van nou, het is wel een bijzondere muziekkeuze. <laughs> <Weet je? laughs> maar wel leuk. Ik, uh, weet Sorry ja. jongens! Nee, dat geeft niet hoor. Ik bedoel, uh, we zijn al heel blij dat je er bent. Want uh, het is toch belangrijk... dat, uh, dat het programma gewoon... Uh, goed gaat. En... Uh, Oh, hier, ik, ik hoor al van Wilco altijd goed deze Zero Seven. Maar uh, kreunmeisjes, zegt hij. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik heb straks ja. Led Zeppelin voor ze. Stairway to Heaven. Ja. Maar we gaan Eerstejarigen toch toch nog doen? Of, uh, nou, die hebben die we draaien. al gehad. Ja, maar die oh ja, we ja, Oh, ja. Ik heb PLC uh, uitgezocht, want uh, zij was van Destiny's Child. En uh, ik had de clip zelf ook nog nooit gezien. Dus die gaan, we, die gaan we straks gewoon lekker kijken. En ik heb hem gedeeld op onze Facebookpagina. Dus als je hem nog even wil zien... Ga dan even naar toebokleef.nl en, uh, en word wordt lid duimpjes, alles, doe maar. Ik ga <laughs> hem afspelen, Jo.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 Survivor van uh, Destiny's Child met uh, Beyoncé erin. En nog twee andere dames. En ik, ik ga toch eens nakijken wat er nu van hun geworden is eigenlijk. Ja. Ik had het idee dat een van hun ook, uh, ook wel bekend was geworden. Maar ja, mijn naam, dat wordt allemaal steeds slechter. Helaas, helaas, helaas. Ik heb hier een bericht van de Justice uh, Grand Prix uit Haarms Want uh, ze gaan maatregelen nemen om de fans beter te spreiden. Want er waren, was een hele grote... Uh, er was een technische storing bij de kassas van de verkooppunten. En daardoor, kwamen, uh, ja, daardoor hoopten de mensen op. Dat heeft heel veel uh, gezorgd voor ophef op de social media. En kritiek van onder meer de politiek en de entertainmentsector Dus mm -hmm. vandaag moet het beter gaan worden. Maar het is dan wel uh, grappig, want dan zegt ze ook... de organisatie stuurde honderden vrijwilligers... die in eerste instantie bij de toegangspoorten de ticketscans deden... en de ja. controle van corona-apps. En die gingen naar het de desbetreffende terrein. Ik denk, hallo jongens, het is toch al vol. En dan ja. ga je toch nog honderden uh, daar naartoe sturen. sturen. Ga er heen. Ja, Maar het waren dus, uh, de, de bijna 70.000 bezoekers hebben dus allemaal een, wel een vaste zitplaats. Ja. En via de grote schermen en de speakers is de toeschouwers gevraagd... om consumpties op, op de tribune te nuttigen. Dat mag dus normaal nooit, maar nu wel graag. En uh, op het terrein hoeven de bezoekers onderling in anderhalve meter afstand te houden. Maar bij aankomst zijn ze natuurlijk uh, gecheckt. Uh, of ze gevaccineerd zijn. Of ze uh, net een... Ja, een ja. Negatieve test. Ja, nou ja, de eerste dag is wel, vinden zij, ordentelijk verlopen. De instroom verliep vloeiend. Er zijn geen files ontstaan. Bezoekers arriveerden voornamelijk te voet... met de fietsen, met het openbaar vervoer. Weet je dat er 10.000 mensen per trein per uur aankomen? Ja, onvoorstelbaar. Ik, en ik moet morgen met de trein weg... Dus ik, ik weet niet, uh, rond 12 uur, maar dan is het gros is er al. Want ik, ik ging gisteren ja. rond 1 uh, uh, uur ging ik, uh, even. moest ik uh, aan de andere kant van, van, van Spijstras zijn. En uh, dat had dus een uur daarvoor of anderhalf uur daarvoor niet gelukt. En nu kon ik gewoon zo oversteken en er stond een ijskarretje. En ik ja, zat leuk. toch van: oh wat leuk. En uh, ik had zo, zal ik nog gaan halen. Maar ik denk, nou de dikke kans dat hij al los is, zo'n beetje. Dus, uh, maar er komen vandaag en morgen weer 70.000 mensen ongeveer. En uh, vandaag staat dus de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. En uh, ja, morgen om drie uur start de Formule 1-race. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. Uh, je hebt natuurlijk uh, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Nou, die zullen daar ongetwijfeld uh, ondertussen op de televisie helemaal volgen wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dat is wel, uh, ja... Ik vind het wel ja, heel leuk. Ik vind het hoor. wel een feest, hoor. Ja. Ja, ik heb niks met de autoraces. Ik vind ook, nee. weet je, voor mij is een auto om van punt A naar punt B te gaan... en niet om mee rondjes te rijden. Gewoon warm en droog. hè? Ja, Dat is toch... zeker geen cabriolet. Nee. Nou ja, met dit weer is het wel lekker. Maar ja, het ja. is uh, allemaal een grote lekkans en al die dingen. We nou, ja. dus, uh... hadden in België ook een cabriolet, hè? Zullen die auto's nou vol lopen dan? Uh, uh, Zoals afgelopen uh, zondag in... Uh, in Spa is oh. de, de Grand Prix is afgezegd op een gegeven moment na vier rondjes. En dan vraag ik. En was ze dat niet. vanwege de regen, omdat het was zo hard regende? Ja, ja, ja. Maar hadden dat... ze dan niet daarna weer kunnen starten? Nee. Ja, dat, ik, ik weet het gewoon niet, hoor. Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij is het gewoon... Het is afgelast, na vier rondjes afgelast. Oké, okay, oké. Okay. En ik geloof dat ze die vier rondjes ook alleen maar achter de safety car gereden hebben. Oké, okay. ja, dus, nou ja, ja, het is... Uh, de avond in het dorp gisteravond is dus ook helemaal gezellig verlopen. Het uh, ja. was gewoon een feest overal en, uh, de uittocht van de mensen riep relatief geleidelijk. Want ja, de mensen kwamen natuurlijk heen en weer naar het dorp. Ja. En verspreid door het centrum uh, zaten nog steeds heel veel mensen in cafés, restaurants. En de meeste mensen namen toch wel de afstandregels in acht. Ieder op de avond was wel uh, op, de, op het nieuws te zien dat de mensen in een, uh, de Polonaise liepen in een café in het dorp. Maar uh, ja, voor zaterdag, ik, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga vanavond zeker even kijken ja, wat er is, allemaal voor leukste te zien is. Ja, ik ga ook eventjes kijken, want ja. het ziet er allemaal wel ontzettend gezellig uit. Ja, zeker weten. Leuk. Zeker so. weten. Dus ja, ik heb, uh, ik heb nu even, ik moet wel even verder kijken voor andere uh, Ja, dan eventjes, uh, Straight Way to Heaven van Led Zeppelin, speciaal voor de boys. Ik denk dat dit een liedje van hoop Way to have a let-up in. Ja, weet uh, ja. niet eerder. dat, uh, dat de hier een radio hebben uitgezet nu? Yes. Oh. <laughs> Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus uh, nieuwe bewoners van het huis in Schiedam, die zijn zich uh, rotgeschrokken toen ze de deur van een pas gekochte woning openden, want er vloog een sterk vermagelde kat het gebouw uit. En die heeft er dus gewoon 52 dagen opgesloten gezeten. Nou, eigenlijk hadden een huis blind gekocht op een veiling, dat de vorige bewoner met de Noorderston was vertrokken. Dat zal er wel een koopje geweest zijn. En sinds het vertrek van de eigenaar begin juli... was er niemand meer in het huis geweest. De dierenambulance heeft het dier weten te vangen... en meegenomen om je aan te sterken. En het dier heet Finn. Oh, dat is uh, zeker naar nou, die leuke dokter uit de Bolton Beautiful. Maar die was dus uh, echt vermagend en alles. Er zat papier in ontlasting... Dat betekent dat hij echt wanhopig op zoek was gegaan... om iets om te eten. En uh, ja, er moet wel iets van een druppelende kraan geweest zijn... al, al dus uh, iemand van de dieren dierenbescherming, want hij moet ergens wel zijn dorst gel hebben ge gelest. En uh, er is een actie gegaan om, om de verzorgingskosten te financieren. Er is het streefbedrag. is al uh, 428,85 was dat. Het is al meer dan dubbel binnen. Nou, dat is ah, toch waar, geweldig. Waar zijn die eigenaren dan? Nou ja, die eigenaren ja, die zijn uh, met de Noorderzon vertrokken. Dus misschien was er, is er wel iets crimineels uh, mee gebeurd of zo. Of, uh, ah. Ja, dat is, uh, dus ik vind het wel raar. Ja, want, uh, die, wie, wie, wie krijgt dat geld dan van die woning hè, als die verkocht ja. is? <laughs> dat moet ja. toch ergens naartoe zijn overgemaakt. Ja, dat is ook zo. Dus uh, ik, ik heb hier ook nog een ander bericht. Want ja, de, de, de Paralympische spelers zijn natuurlijk bezig. Hè? Ja, ja, ja. Ze uh, ja. doen ja. het goed, hè? Ze doen het goed. Ik, uh, hoeveel, uh, hoeveel er allemaal is gedaan en alles, daar heb ik geen idee van. Ja. Maar uh, er is een uh, judoka die is in het atletendorp uh, zwaar gewond geraakt... De, sports, de sporter was slechtziend. En die is dus door een zelfrijdende bus, bus aangereden. En die is met hoofdletsel en beenverwondingen opgenomen... in de kliniek van het dorp. Oh. Ik denk, nou, dat is dus wel heel treurig. En de autofabrikant Toyota die heeft echt gezegd... Van, ja, we betuigen onze diepe spijt aan degene die gewond is geraakt. We werken volledig mee met de politie in deze ongelukkige zaak. Hij zou, dus, ja. hij zou in actie komen in Tokio in de klasse tot 81 oh. gram. hij was een baanwielrenner... Ach, ja, Ik vind het wel heel treurig. Ja, ja. hoe kan dat gebeuren? Je weet... Ja, ik, ja. Een zelfrijdende auto, hè? Zonder, een zelfrijdende bus zonder... Ik dacht dat hij altijd reageerde op van alles. Maar ja. Ja, ja, nou, ja. Ik heb daar niet zo heel veel vertrouwen, vertrouwen in. Nee, nee. <laughs> ik ook niet, ik ook nog niet. Nee. Ik, ga, ik durf zelf niet... Uh, uh, ik zou er achter het stuur gaan zitten en toch wel meekijken... ook al uh, rijdt hij ja. zelf... Dat zou ik nog wel willen doen, maar... Uh, ik zou het ook dood eng vinden, moet ja. ik heel eerlijk zeggen. Ik, ja, ja ik, ik ben een controlefreak, hè. Ah, dus... Uh, <laughs> nou, doe do, do, do, do, do, do, do dan maar een uh, gecontroleerde Een <hums> nummertje met uh, Beef met Take It Easy. I take your time, I take your time, take your time, yeah. No need to hurry. Hey. Take it easy, take it easy, take it easy No need to worry No slipping, no sliding, no bumping, no boring I want feet right the town If you're far from the race, it's no disgrace Just pick yourself from off the ground and Take your time, take your time Take it time, no need to hurry. Take it easy, take it easy, take it easy, no need to worry. Mm -hmm. For the road is rough, and don't you don't you ever get stuck, so stuck. Take it easy, take it easy. You take it time. Take it time, take it time, take it time. No need to hurry. Ja, dit was uh, Beef met Take It Easy. Uh, we gaan naar het uh, einde zo'n beetje toe. Ja, zeker. Ik heb nog één leuk bericht. Dat, uh, als jij nog naar Noorwegen op vakantie gaat... er is een bepaalde grensovergang. Dat is, bij de, uh, dat is een plek waar Noorwegen en Rusland... door een klein riviertje van elkaar gescheiden worden. En de grens bevindt zich midden in de rivier. De boodschap is... No peeing towards the Russia moet grappenmakers van weerhouden... om hun behoefte te doen in de richting van de buren. Er zijn beveiligingscabra die een oogje in het zaal, zeil houden. En de, je krijgt dus gewoon een boete van 292 euro. En hoeveel grensplatsen er zijn is nog onduidelijk. Maar volgens de Noorse grenscommissaris is er recent geen incident geweest. Want de, de grenswachter die waarschuwde toeristen al preventief... Want ze worden er echt helemaal gek van. Een paar jaar terug zijn er nog wel een paar mensen opgepakt. Omdat ze stenen over de grens naar Rusland gooiden. En de afgelopen week kreeg een vrouw een boete. Afgelopen winter. Van 772 euro. Omdat ze haar linkerhand over de grens met Rusland had gestoken. <laughs> dat is toch niet. Dat is toch echt waanzinnig allemaal. Dat nou, dit is vastgelegd op een beveiligingscamera. Terwijl, terwijl, terwijl die grens. Die ligt dus midden in dat water. Je mag. Ja. Is, uh, dat, ja. En ja. grensplassen. Wat, wat een nare mensen zijn die Russen toch? Hè? Of, of die Nooren, want die Nooren ja, krijgen nee, problemen. Die krijgen misschien dan weer enorme boetes van ja. Rusland zelf, weet je wat? Dus <laughs> ik heb geen idee. Ja, wel heel apart dit. Ja, ja, ik vond het wel een leuk nou, bericht. Wat, wat bezielt je ook om de, over de grens van een ander te <lacht> Nou ja, dat is wel. Maar de, hoe zou je het doen? Een, een teken überhaupt? van disrespect, ja. je ziet het vaker toch dat mensen dan vernederd worden, weet je wel? Doordat er mensen op een plasje ja. vastgebonden zijn. En uh, dat is ja. gewoon afschuwelijk. Het is net zo als dat je, uh, ja, dat je in iemands gezicht spuugt. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde idee. Dat is natuurlijk wel heel erg vervelend. Ja. Dus uh, nou ja, het is niet anders. Nee. Maar uh, ja, we zijn tot het einde gekomen van ons programma. Ja. Volgende week is Wilco hier. En misschien wel met jou, ik weet het niet. Als je, als je zou willen of kunnen. Of misschien een van onze andere collega's van CFM, Want Moet ik ben kijken. helaas verhinderd. Dus, ja. Uh, ja, nou ja, een hele prettige vakantie. Ja, dankjewel. je wel. Ja, geniet Dat gaat ervan. Het gaat zeker dus, uh, lukker. Nou, we hebben nog één minuut. Of we kletsen hem vol. Of <laughs> nou, ik doe een hele onbekende band. Heel even een klein stukje. Doe maar even, een teaser. Ja, een teaser. Tot, dit is, uh, we, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En geniet dit tot is, weekend. Ja, Dit is Wet met Overman. Camel bag Tell me where to go I'm the God of all The follower Why do I know Can I strive To be the overman Do Had change This shakes the burden now Think it For itself Cause it's